Het is 10 uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. VVD-fractievoorzitter Halbe Zelstra verwacht dat er in september toch extra bezuinigd moet worden. Hij denkt dat het niet lukt om in een paar maanden tijd zo'n fors begrotingstekort in te lopen, zei hij in het programma Eva Jinek op zondag. De afspraak uit het Sociaal Akkoord om voorlopig af te zien van de 4,3 miljard extra bezuinigingen noemt Zelstra een beetje gekke constructie. De doelstelling van het kabinet om de financiën op orde te brengen... blijft gewoon overeind, zo maakte die duidelijk. Een vliegtuig van de KLM is vanochtend kort na de start teruggekeerd naar Schiphol. Er was mogelijk een technisch mankement aan boord. De vliegtuig is veilig geland en staat op de landingsbaan, laat de KLM weten. De Boeing 737 was met 112 passagiers aan boord op weg... naar het vliegveld Linate bij Milaan. Wat er precies mis was, is nog niet bekend. Maar de ontwerper Adi van de Kommenakker laat via Twitter weten... dat hij een van de passagiers is een rare benzinelucht in het toestel, schrijft hij. De passagiers worden uit het toestel gehaald... en vliegen over een uur met een ander toestel naar Italië. Op de E34 bij Antwerpen is een Poolse bus met jongeren verongelukt. Volgens de eerste berichten zijn er zeker vijf doden. De bus viel vanochtend bij Rans door onbekende oorzaak van een brug. Het voertuig stortte meters naar beneden en kwam op zijn zijkant terecht. In de bus zaten ongeveer 40 mensen, vooral jongeren uit Rusland en Oekraïne... De doden zijn volgens Belgische media drie jongeren, een begeleider en de chauffeur. In Den Haag is gisteravond een jongen zwaar gewond geraakt doordat zijn scooter explodeerde. Hij was aan het sleutelen aan de scooter in de schuur achter het huis. Door de explosie vloog de schuur in brand. De brandweer van Den Haag kon niet voorkomen dat de schuur helemaal uitbrandde. De jongen is met brandwonden in zijn gezicht naar het brandwondencentrum gebracht. Het weer wegtrekkende regen en geleidelijk overal zon bij 22 graden. De komende dagen af en toe zon, maar ook soms een bui. Dit was het NOS journaal. Goedemorgen, welkom bij lekker weg in eigen land. Utrecht vier 2013 300 jaar vrede van Utrecht betekent een jaarlang feest. Met deze zondag Utrecht danst. Hip-hop, buikdans, salsa of tango vandaag mee tijdens een van de vele workshops verspreid door de stad. Ga naar utrecht42013.nl Wat gebeurt er wanneer je twee objecten van het Tropenmuseum bij elkaar zet? In de tentoonstelling Onverwachte Ontmoetingen, Verborgen Verhalen uit eigen collectie, brengt het Tropenmuseum een ode aan zijn eigen verzamelingen. Met werk van onder andere Marlene Dumas en Jinka Shonibar. Meer informatie op tropenmuseum.nl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 over de onvoltooid verleden tijd. Met Matthijs Deen en Jos Palm. Ja, goedemorgen. Hebt u zich ook al eens afgevraagd wat we eigenlijk vieren dit jaar? 200 jaar koninkrijk. Maar ons koninkrijk is van 1815, niet van 1813. Dat is dus 198 en niet 200 jaar. Moeten we het dan metaforisch zien... Betekent koninkrijk hier iets anders dan koninkrijk en wat dan wel? Vieren we dan misschien 200 jaar Nederland? 200 jaar democratie? 200 jaar oranje? Maar geen van die claims klopt. En toch verdedigen respectabele historici met vuur en zwaard de benaming 200 jaar koninkrijk. Nou, gelukkig is historicus Wilfried Uitroeven hier die haarfijn heeft uitgezocht... wat zich 200 jaar geleden in 1813 allemaal in ons land voordeed. Zijn boek Haagse Bluff geeft daarvan een even onthutsend als vermakelijk overzicht. Volstrekt onheldere situatie, angstige chaos... waarin niemand wist welke kant het op zou gaan met ons land. En de grote verschillen waren tussen de gebeurtenissen en sentimenten in Holland... en in de rest van ons land. Blijf luisteren, dan hoort u wat we precies gaan vieren dit jaar. Dan is historicus Koen Vossen hier. Hij heeft een portret van de PVV geschreven dat heet Rondom Wilders. Hij bekeek de geschiedenis van de opkomst van de partij... op zoek naar het antwoord op de vragen... door welke ideeën de PVV zich laat leiden. Of ze nu extreem rechts is of populistisch... of misschien toch gewoon rechts op een traditioneel Nederlandse manier. De is van Philip Freeriks. En in tweede uur de geschiedenis van het gelukkige Nederlandse kind. Unicef heeft namelijk uitgevonden dat Nederlandse kinderen... de gelukkigste ter wereld zijn. We praten zo met ontwikkelingspsycholoog Gerrit Breusma... onder meer over de kinderen van vandaag... waarvan het soms lijkt, u herkent dat vast, of iedereen wel iets mankeert. En we sluiten het programma vandaag af met het tweede deel van een spoor terugdocumentaire... over het Belgische dorp Geel... waarvan ouds psychiatrische patiënten bij reguliere huisgezinnen worden opgevangen. En u eet, u luistert naar de Radio 1, de Nieuws- en sportzender en vanmorgen gaat de jaarlijkse Marathon van Rotterdam van start... En zodoende kunt u tussen de gesprekken door ook een paar flitsen uit Rotterdam tegemoet zien. Wilt u ons mailen, doet u dat dan vooral op ovt.vpro.nl. Maar eerst onze keuze uit het nieuws van afgelopen week. De Malinese autoriteiten sturen de Franse president Hollande... een nieuwe kameel, omdat het dier dat hij eerder kreeg... is opgegeten door de familie in Timbuktu... waar de president het dier toen achterliet. Hollande kreeg de kameel bij zijn bezoek aan Mali in februari... als bedankje voor de militaire steun van Frankrijk... aan het Malinese leger bij de strijd tegen moslimrebellen. Volgens een Malinese regeringsfunctionaris... is de nieuwe kameel groter en mooier dan de oude. Het beest wordt naar Parijs getransporteerd. Ja, een kameel voor een Franse president. Wat doe je ermee? En waar laat je het beest? Dat lijkt een vreemd cadeau. Toch was het in het verleden niet ongebruikelijk... om hoogwaardigheidsbekleders en vorsten een exotisch diercadeau te geven. Aan de telefoon, Bert Sliggers van het Tijdensmuseum Museum in Haarlem. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, vorsten en staatshoofden krijgen nogal als ongemakkelijke cadeaus. Hoort bij het vak, denk ik. Maar waarom dieren? Um, nou, dieren waren... Te, uh, ze hoorden al bij een vorst een beetje in de kunst wonderkamer Dus dat waren grote verzamelingen met beesten opgezet, veren tooien. Uh, allerlei bizariteiten die men in Europa niet zag. En dan had men af en toe het geluk om ook een levend dier te krijgen. En in het land van herkomst waren dat meestal... Uh, Zeer bijzondere dieren, maar ook waren ze heel veel geld waard. Dus het waren bijvoorbeeld lasdieren. Of, uh, nou ja, in ieder geval was het niet voor iedereen weggelegd om zo'n dier te bezitten. Dus ja. dat was dan vrij logisch. Als je dan echt een gebaar wilde maken, dat je zo'n bijzonder cadeau gaf. Oh, en dan hebben we het over de 16e en 17e eeuw, bewijzen ze niet eens. Bewijs, ja, en de, de, de 18e ja. eeuw. Ja, dat ging nog heel lang door. Kan je nog andere opvallende voorbeelden geven? Van... Nou, van, uh, Laten we even heel dicht bij huis blijven. Willem V was misschien niet zo'n grote vorst, maar wel een super verzamelaar. En uh, toen in 1795 de Fransen uh, vooral aan de Oranjes de oorlog verklaarden... confiskeerden ze eigenlijk ook al zijn bezittingen. En dat betekende niet alleen de, de schilderijen en de kunstschatten... maar ook uh, bijna de hele inhoud van de dierentuin... Het, uh, het Low in Apeldoorn. En, en, uh, en die er toen... waren er nog niet zo lang twee olifanten... en die vonden de Fransen zeer interessant. Ah, die olifanten. Uh, uh, dat zijn de olifanten Hans en Parkie? Ja, die waren in 1786 nog door de VOC vanuit Ceylon naar Holland gestuurd... Uh, ze zijn even in Den Haag geweest, maar toen naar de ni nieuwe dierentuin... en in 1795 moesten ze dus op transport naar Parijs... want daar was de net de nieuwe Jardin de plant, geopend. Huh? En het is wel grappig, huh? we vinden olifanten nu zo normaal... maar de Lodewijk XVI de had gewoon aan het eind van de 18e eeuw... nog nooit een levende olifant gezien. Zeg. Dus dat stond meteen op zijn verlanglijstje. Hey. Zeg, hoe kwamen Hans van aan hun naam? Uh, dat weet ik eigenlijk niet. Maar ze, uh, vanaf het begin heten ze al Hans en Parki. Dat zou ik niet weten. Ja, maar hoe is, het ja. ze, hoe is het ze dan in, in Parijs vergaan? Want je, je, moet ook maar, je, je hebt nog nooit zo'n beest gezien. Je weet hmm. niet hoe je ermee om nee, moet gaan. Nee, dat, dat ging redelijk goed. Het transport was echt dramatisch. Omdat ze steeds uit hokken braken. En het leger moest eraan pa te pas komen om er hele stevige karren voor te bouwen. Ja. Ze zijn voor een deel over een soort Rijnaken richting uh, Parijs vervoerd. En ze zijn echt als helden op de Champs-Élysées verwelkomd. Duizenden mensen die nog nooit die levende olifant hadden gezien. En een van de twee heeft daar vrij kort geleefd, en de ander nog vrij lang. En men dacht dat ze dan zouden sterven van eenzaamheid. Dus er werden daarna ook steeds nieuwe uh, olifanten aangevoerd voor gezelschap. Oh, dat wil zeggen dat er op een gegeven moment was er dus een ruime tiefheid Ja, je van ziet aan het begin van de 19e eeuw, dan krijg je gewoon de, dan is de opkomst van de dierentuin. En je ziet ook dat die, die, die, die, die, uh, die koninklijke verzamelingen, dat dat met levende dieren, dat dat eigenlijk het begin van, uh, van de dierentuinen is. Ja. Oké, okay, nou, um, Bert Sliggers van het Tijdensmuseum in Haarlem. Uh, of oh, ik geloof dat Jos nog een nee, vraag nee, was. Nee, stellen. nee, nee, ga, ga gewoon door. <laughs> <Okay>. ja. <laughs> ja, Jos maakte een gebaar aan ja. mij. Ik dacht dat hij ja. het woord wilde hebben. Maar ik, uh, ja, bedankt voor het verhaal. Ik wil nog even zeggen dat je van het Tijdensmuseum bent... en dat je dit allemaal weet omdat jullie een tijd geleden... daar een, een, een tentoonstelling over ja, gehad de, hebben. Ja, de, waarbij... de serie van Willem V. En toen zijn delen van Hans en Parken, die waren weer even terug in Nederland. Ja. De, Want die hoezo, worden nog steeds bewaard in het musee, de staan naturel in Parijs. Delen van, de, dus de slurf... Ja, nou niet de, de slurf, maar een, een schedel en oh, een zo, achterpoot ja. en een wervel. Als een soort knieën worden die dan nog steeds bewaard. En uh, er is nog nooit iemand geweest die zegt, nou dat, dat willen we graag terug. Dus daarom liggen ze daar nog. Oké. Okay. Ja. Bedankt hoor. Ja hoor, dag. dag. Nee Matthijs, ik was vooral benieuwd, en daarom zal ik naar je te wenken. Hoe, hoe vergingen de dieren in 1813? En dat wilde ik aan Wilfried Uiterhoef vragen. Want we zijn er sloten maar 13 jaar verder. En dan Deze zei, oh, dieren? Nou, alle dieren. De dieren. dieren van het Koningshuis bijvoorbeeld. Oh ja, dat, dat, dat hele hof moest in 1813 opnieuw worden opgebouwd. Of een, natuurlijk een nieuw soort hof, een nieuw op, opgebouwd. En toen zijn de in Den Haag uh, zijn de paleizen gerenoveerd... Toen is er ook een dierentuin geopend, halverwege de 19e eeuw... waarin inderdaad een, het koninklijk huis nogal wat heeft geïnvesteerd. Ook maar maar een, eigen, een eigen menagerie, zoals, zoals Willem, Willem V, die was er niet. Nee. Maar het is toch zo dat de Nederlandse troepen na, na de slag van Waterloo... Uh, uh, allerlei kunstschatten en misschien ook dieren zijn gaan terughalen uh, uit, ja. uit Parijs? Er is heel veel beweging geweest van dingen die over en weer uit uh, Fransen die moesten meer af dan ze wilden. Daar is veel over getwest. Ze zijn zelfs geweest. die hebben het eigen handig delen van het doel leeggehaald. gehaald. Zoals ze met schilderijen is er enorm veel gehangen die, die, die weken. Maar van dieren weet ik niks. Nou, ik weet ja. in ieder geval dat, dat na nou, 1815 de paard van Willem II... is teruggekomen en opgezet. Ah, nou kijk. Dat, ja. dat weet jij dan weer. Ja. <lacht> ja. <lacht> het, paard. Ja, het paard. het paard. Het, het, het paard. paard waar die, die, waar die ja. erg veel oh nee, dat is nog te voorjaar. <lacht> Uh, nou ja, Wilfried Uiterhoeve, u hoorde zijn stem. Afgelopen donderdag was de presentatie van je boek Haagse bluff, De korte chaos van de vrijwording. Een boek over 1813. Het jaar waarop Napoleon voor de eerste keer viel. Dus nog twee jaar voor Waterloo. En ons land dat door Frankrijk was ingelijfd... weer op eigen pootjes terecht kwam. Dat klinkt... Uh, uh, dat klinkt... Uh, makkelijker dan het was. Dat blijkt ook als je je prachtige boek leest. Het is ook het jaar waarin de grootvader van de overgrootvader van Beatrix, Willem I, in Scheveningen landde. Een feit dat nu onder de oranje wimpel van 200 jaar koninkrijk gevierd gaat worden. Nou was je presentatie enigszins bewogen... vooral door de lezing van de historicus Wieger Fedemaan, die sprak over de betekenis van het jaar 1813 en over de viering nu. Fedemaan haalt in die lezing Nederlands bekendste histor historicus Johan Huizinga aan... die zich bij een dergelijk feestje van 100 jaar geleden afvroeg... wat er eigenlijk te vieren was. Wat, <coughs> wat, was, wat was het bezwaar van, van Huizinga in de tijd, 100 jaar geleden? Ja, nou, hij, hij vroeg het zich af en kwam er niet uit. Dat, dat, dat, dat, hij was... In vertwijfeling eigenlijk over, over wat, wat er toen in 1813 gebeurd is... Uh, hij constateert dat er dan een, een, een apolitieke periode komt... waarin de publieke opinie zich neerlegt bij, uh, bij het nieuwe bewind. Hij noemt dat uh, zich te slapen leggen onder de oranjeboom. Uh, dat bewind is duidelijk autoritair. Dat wordt ook gedoogd door de goede gemeente. Dat hoort bij dat slapen onder de oranjeboom. En... Uh, hij, hij, hij, heeft, hij is ook in verwarring omdat hij uh, stuit op die hybridische structuur na 1813, 14, 15. Waarbij, uh, zoals hij het ook zelf zegt, enerzijds er sprake is van het continueren van een min of meer moderne eenheidsstaat, en anderzijds daar allerlei restoratieve elementen aan zijn toegevoegd. Oude benamingen, geen parlement, maar de staten generaal als verwijzing naar de standen, vergaderingen van vroeger enzovoort. Dus hij weet niet precies wat hij ermee aan moet. Maar, maar even heel feitelijk, wat, wat is nou precies wat 1813? Wat, wat is de gebeurtenis die, laten we zeggen, die nu, op, die nu herdag wordt? Want dan weet iedereen waar het over gaat. Ja, nou ja, 1813 is dus, zijn dus november en december 1813 zijn de maanden waarin de Franse troepen. Uh, betrekkelijk onverwacht terugwijken na de verloren slag bij Leipzig... door de Napoleon verloren. En daar staat het land plotseling in een machtsvacuum... voor de keuze van wat nu. En uh, nou, dat leidt tot allerlei opgewekte discussies binnen de elite... en tussen elite en volk en tussen de verschillende regio's. En uh, binnen twee weken, daarom is het een vrij korte chaos... maar het was wel een chaos, wordt dus als oplossing gevonden... van we continueren... Uh, de verworvenheden van de Bataafse Republiek... eenheidsstaat, ministeries en dat soort dingen meer. En uh, uh, we, we, we trekken... Uh, we accepteren uh, de, de nieuwe aangetreden telg, maar dan wel als monarch van een moderne staat. Dus niet als... Nog nieuw een stad houden. Goed om te zeggen dat dus ook in die novemberdagen... Willem I, als de prins van Oranje, land in Scheveningen... dus weer op uitnodiging terugkomt in Nederland. Ja. ja. ja. Nou, even toch nog iets over die commotie nu. Over de vraag of de claim van het comité van 200 jaar koninkrijk... Hè, wat, wat dit jaar ja. gevierd wordt, wel standhoudt. Er is veel oppositie uh, van mensen die zich met die tijd bezighouden. Namelijk dat in 1813 ons democratisch bestel in de kiem begon. Um, historici die zich met die tijd bezig hebben, uh, laten weten dat ze dat eigenlijk flauwekul vinden. Die zeggen voor het begin van de democratie moet je verder terug naar 1795 of 1798. Voor het begin van ons land als koninkrijk moet je naar of naar 1806. Het Oranje Koninkrijk naar 1815. Als wij iets vieren dit jaar, Wilfried. Um, wat is dat dan eigenlijk, naar jouw idee? Hoe, wat, wat is ja. jouw positie eigenlijk? Ja, nou, dat uh, moet ik even terug, als dat mag, naar 1795. Dat, uh, dat, is, dat is volgens mij de cruciale datum. Want in 1795 komt er een eind aan uh, het ancien regime. En het ancien regime is de, dat statenbondje... van zeven autonome gewesten... die allemaal hun eigen bestuurlijke inrichting hebben... van de regionale aristocratieën. Dat komt ten val... En dat wordt in 1795 wordt er dus begonnen met de opbouw van een eenheidsstaat... en van een wetgeving en van ministeries, enzovoort enzovoorts. Dat gebeurt onder toenemende Franse invloed... omdat uh, ook in Nederland raakt betrokken bij die grote Europese krachtmeting. Dus dat, dat kan ook haast niet anders. En dat, dat, dat wordt uh, afgerond met, een, met het intermezzo van een annexatie van 1810 tot 1813. Dat de Fransen zelf het gezag in de hand nemen... Uh, en dan is de vraag van, wat doen we dan in, in 1813? En volgens mij is, is, is, kun je dus in 1813, 1813, 2013, kun je twee dingen vieren. Namelijk een herkrijging van de soevereiniteit. Het ja. terugwerken van de Fransen, wat op zich natuurlijk een heel, heel belangrijk punt is. En in de tweede plaats, en dan zeg ik het een beetje cynisch en een beetje negatief. Het niet terugkeren naar het ancien regime. Want dat had ook gekund. Dus het ancien regime. Je hebt, je hebt een uh, Willem V... Met zijn olifanten. Dat was een, de laatste stadhouder. Dat was een ja. man die overigens in dat model van, van het stadhouder en, en die provincie erg veel macht had. Mm -hmm. Dan krijg je van 1795 komende patriotten met, met de Fransen het land binnen en maken dus die, die, die Bataafse Republiek met 1798 de eerste grondwet. Dat gaat dan uh, onder invloed van, onder druk van Spanje komt in 1805 een, een eenkoppig bestuur van Schimmelperk. En die wordt zeg maar, in 1806 opzij gezet door onze. Eerste, de, de eerste man die zegt koning te zijn van ons land. Ja. 186 tot 1810, dan volgt de inlijving bij, in het keizerrijk tot 1813. 1813 zijn de Fransen weer weg en moeten we dus weer opnieuw beginnen. En de vraag is, hoe gaan we weer opnieuw beginnen? Ja. En dat levert een, eigenlijk een vrij ingewikkelde situatie op. Um, die nu gevierd wordt, maar waarvan jij zegt... als je er goed naar kijkt, was het eigenlijk één grote chaos... Ja. Wat, wat, wat was dan de kern van die chaos? Wat was dan het probleem? Uh, ja, kijk, met die chaos weet, weet men niet goed raad. Dat is het, uh, het probleem. Het is niet zo eenvoudig uh, in een paar woorden aan te geven... wat er dan precies gebeurde in die, in die jaren. En daarom grijpt men van oudsher terug naar een overzichtelijk clichébeeld... van 1795, is de ballingschap van, uh, van, van, van Willem V. En 1813 is de terugkeer van het Oranjehuis. Zo kun je het zeggen, dat heeft het voordeel van een overzichtelijkheid. Uh, iemand van het huis gaat weg en iemand van het huis keert terug in 1813. Maar dat is niet de essentie van het gebeuren natuurlijk. Want als je dat zo ziet, dan blijft volledig onduidelijk wat er dan is gebeurd tussen 1795 en 1813. Want toen is juist die grote transformatie, de metamorfose van Nederland, heeft toen plaatsgevonden. Maar dat is te ingewikkeld, uh, denk ik, voor veel mensen die grijpen toch terug naar het dat clichébeeld, ballingschap en terugkeer... mag ik een voorbeeld geven? Ja. Ik, ben, ik ben gevraagd voor een wetenschappelijk congresje. Ik zal nooit zeggen door welke organisatie, maar die... die, die, die nou, zo die, geheim is dat niet, nou, hoor. Ja, of 19e toch wel. Eeuw, een, serieuze, een serieuze club. En die, die beginnende invitatie met een korte samenvatting van... in 1795 ging de stadhouder in ballingschap... en in 1813 keerde... Zijn terug. Oranje terug. Daar blijft ook onbepaald wie en welke hoedanigheid... En wat is er gebeurd? Maar zo wordt dus, zelfs een wetenschap kring nog gemakshalve die hele periode samengevat met oranje weg, oranje terug. En ja, zo begrijp je er helemaal niks van. Want wat, is het zo dat naar jouw idee de essentie van die tussenliggende uh, tijd is geweest, dat daar in ons land essentieel veranderen van een decentrale staat naar een gecentraliseerde staat? Ja, dat is essentieel. Ik zeg wel maar eens van, het, hebben van het, het, het krijgen van ministeries uh, en het krijgen van een Rijkswaterstaat en het krijgen van een landelijke wetgeving... en het krijgen van een landelijk onderwijsbeleid... Is, is, is eigenlijk in zekere zin een stuk belangrijker... dan of dat gebeurt onder de vlag van een oranje of een schimmelpennik... of Lodewijk Napoleon of wat ook. Dus op het moment dat de Fransen eigenlijk vrij onverhoeds vertrekken... en het land in een soort van machtsvacuum achterlaten... is het zo dat, dat er een elite is die zegt... de verworvenheden die wij de afgelopen vijftien jaar hebben... Ja. of twintig jaar, die moeten wij vasthouden. Maar wij hebben wel een bindend element nodig. En ja, dat is oranje. Dat, dat was de uitslag van de discussie. Maar tot de chaos van die weken behoort ook... dat ook de elite het eerst nog eens uh, moest zien te worden. Want, want Kader van Hogendorp... die was met alle respect voor die man. Die heeft zich moedig gedragen, maar die was wel door en door reactionair. Maar, maar, maar, en die even... wilde terug naar het Ancien Regime. En toen kwamen de Amsterdammers erbij, Valk en, eh, en Kemper ja. enzovoort. En die hebben toen gezegd tegen Van Hogendorp eh, via bij monden van Valk, van, ja, maar zo zal het niet gaan... dat als je teruggaat naar het Ancien Regime... dan krijg je alle modernen van de Bataagse Republiek tegen je... ontstaat weer de oude partijstrijd... en dan krijg je rotzooi en chaos. En dat zou ook gebeurd zijn. Maar het, dat, als, je, als je je boek, boek leest... is dus een oplossing, kortom. Uh, als, je, als je je boek leest, dan krijg je ook een idee van... hoe het zijn een aantal mensen die elkaar... In Den Haag en in Amsterdam ontmoeten, maar ondertussen is dat hele land herapperoerd. Ja. ja, dat is het probleem van wat ik in die epiloog even noem: het, het Hollandocentrisme alsof, alsof, alsof alles is gebeurd in Holland. En Hollandocentrisme is dat, dat, dat je de hele geschiedenis beschrijft vanuit het perspectief van de Hollander. En dat komt in de opstand in 1672, ook in 1830 enzovoort. He, dus Holland is als het ware een pas pro-toto voor het land. Maar zo is het niet. Maar het tot, is wel zo de dat de essentie van het probleem is bijvoorbeeld... als ik mag, ja, ja. de gelijkheid van gezinten, van religieuze gezinten. Voor 1795 was het Neder-Duits Neder hervormde geloof. Het gereformeerde geloof. Was heersen. Dat wil zeggen dat alle functies waren voorbehouden aan uh, gereformeerden. En men was bijvoorbeeld in Twente en in Brabant... om maar twee gebieden te noemen... was men doodsbang dat bij een terugkeer van Oranje... Uh, dat weer opnieuw zou gebeuren. Terwijl in Twente, twintig jaar lang... de doopsgezinde fabrikanten, zijn en Willink... enzovoort, ze hadden breed gemaakt. En, en ook in de politiek hadden breed gemaakt. En die dachten van, ja, wat moeten we met Holland? Als dat weer zo gaat als vroeger, dan zijn we onze posities kwijt. Dus er zijn in Den Haag en in Amsterdam een aantal mensen... die overigens uiteindelijk wel iets hebben bedacht... wat voor het hele land uiteindelijk van belang is geweest. En wat ons hele land verder heeft ingericht. Ik bedoel, of je nou ho Hollandocentristisch bent of niet... dat moet je toegeven. Maar hoe, hoe slagen die mensen erin... om uiteindelijk zelf in het centrum van die macht te gaan zitten? Want je hebt, je hebt, uh, je hebt drie mensen die zeggen... wij vormen een driemanschap om het bestuur over te nemen... totdat Oranje terugkomt. Hoe is het... Hoe is het mogelijk dat die mensen um, de rest van het land bereikten? Of is dat eigenlijk helemaal niet zo? Nou ja, met dat driemanschap, daar kun je ook met alle respect, daar kun je ook allerlei kanttekeningen bij, bij zetten. Het is ook een inventie in zekere zin van 1814 en 1815, dat driemanschap. In feite is het een gegeven met elkaar van Hogendorp... Met, met, een, met, een, met een nogal passieve en sceptische steun van, van de duinen van Maasdam. Een tweemanschap. Maar dat krijgt pas gewicht en succes... In Holland, inderdaad, nog steeds een dominante gewest. Omdat Amsterdam uh, uh, daar een flink uh, infuus toebrengt. Met Valk en Kemper en Fabius en Kanneman enzovoorts. En dan wordt in de loop tussen 20 en 30 november... wordt er een, een historisch compromis gebakken. Inderdaad, in de Randstad. Je ja. de termen. En daarmee kunnen ze het land in. Begrijp je? Maar het land... Er is aan de ene kant nog doodsband voor de Fransen die er zijn. Ze weten niet, ja. eh, op, op sommige plekken zijn ze er ook nog, ja. tot in 1814. En er is heel veel oproer en het volk schreeuwt om, om Oranje. Dat is toch zo? Ja. Ja, maar dat maakt de elite juist zo bang. Dat geschreeuw om oranje, dat, dat, dat, dat wordt in Amsterdam en Rotterdam enzovoorts... en ook trouwens in Den Haag wel door delen van, van, van de nieuwe elite... wordt dat erg gevreesd, dat het volk dat moet zich vooral rustig houden. En, dat, en, en als het zich te vroeg met oranje toont, tooit... dan je allerlei problemen. Van, ze kunnen de Fransen provoceren, die Fransen kunnen aan wraakacties nemen. Maar ze kunnen ook eh, eenmaal eh, met oranje getooid en dronken van het oranje bitter kunnen ze ook wel de plaatselijke potentaten aanvallen en zo. Dus, en, en, en ze kunnen worden gebruikt ten derde, dat is ook een, een oud trekje in de geschiedenis... ze kunnen worden gebruikt door de, oranjist, door de orangisten als, zoals dat toen vroeger ook heette, het oranjevee. Dus het zou denkbaar zijn geweest dat als men het volk... min of meer gestuurd door de orangistische delen van de elite de vrije hand zou hebben gelaten... dat dan uh, de prins van Oranje op, op de golven van deze volksbeweging... Misschien zou hebben gegrepen naar het oude stadhouderregime regime maar... van voor 1795. Maar... Is het ingewikkeld of? Uh, uh, uh, dat kan ik niet helemaal beoordelen. Huh? Dat, het is, het is altijd, dit is een moeilijke tijd met veel namen. En het is een ingewikkelde tijd, dus je ja. moet het ook niet makkelijker willen maken. Nee, dan het is. Nee. Maar wat ik me wel afvraag, is elke keer als het land in problemen is, na een oorlog voor een, of tijdens crisissen, dan roepen we om oranje. En... Ja, dat, dat speelt zich dan nu kennelijk ook af. En ik hoor jou daar een beetje over praten als van ja, ja, ja. Dit, dit, dit, dit, dit, dit, zit er zit toch ook een zekere logica in? Ja, het is ook. deels de geschiedenis is ook een partijstrijd tussen orangisten en ik zeg een de, de, de zelfstandige regenten. tussen de orangisten en de patriotten. En het volk is van ouds altijd geneigd om zich te laten meeslepen in een oranje furie. En er zijn ook tientallen voorbeelden uit de 17e en 18e eeuw... waarin het volk eh, afrekent, eh, dikwijls ook opgestookt door de orangisten... met, eh, met rechtstreekse tegenstanders zoals eh, de lokale regenten enzovoorts. Is dat dan spontaan verlangen? Hebben ze dat eh, ter eigen baat gedaan? Ze zijn er nooit mee opgeschoten. Want in 1747 eh, werd eh, prins Willem IV, Vier. geloof ik, ja... Werd op de golven van, van, van, van het orangisme van het volk stadhouder. En men hoopte dat hij uh, de barre nood van het volk zou lenigen. en partij zou kiezen tegen de weer op, het, op de zetels teruggekeerde plaatselijke regenten. Maar dat is niet gelukt. In feite is Oranje altijd een beschermheer geweest van de regenten. Maar het volk heeft inderdaad het herhaaldelijk het... het gevoel gehad. van Oranje zal ons redden, ook van de plaatselijke potentaten. Wilfried, de. Um... De, het plan van van Hoogendorp, wat ook te maken had met het, uh, met het handhaven van verworvenheden uit die Franse tijd die met centralisme te maken hadden... dat kon dus eigenlijk alleen maar slagen, daar kon hij alleen maar draagkracht voor krijgen als hij in staat zou zijn om oranje voor zijn karretje te spannen. Ja. Als symbool uh, om het volk mee te krijgen. Ja. Hoe heeft hij dat gedaan? Want op het moment dat, uh, dat ze de macht grapen, grepen... wisten ze niet eens waar Oranje was. Nee, nee dat is ook uh, wat in de titel staat van de Haagse bluf. Dat is een element van bluf. Die uh, heeft gewoon beweerd. dat, dat, dat, dat die... En gesuggereerd ook dat hij rechtstreeks een rechtstreekse had... met de prins van Oranje. Maar inderdaad, uit de stukken blijkt dat ze tot, tot 21 november... niet wisten waar, überhaupt waar hij uithing. Om maar te zwijgen van zijn bereidheid om terug te keren. Dus, dus, dus men heeft alvast in de naam van Oranje... Uh, is men dat, dit compromis gaan uitventen. En uh, zonder te weten nog, dat is pas vijf, zes dagen later... of hij, dat hij in Engeland was en of hij bereid was... om uh, zich voor dit compromis te lenen. Zo kun je toch ongeveer zeggen. Dus ja. zelfs als je geen oranje had... dan zou je er nog echt moeten uitvinden ja. om dit land te maken. Ja, Dat is toch een van de lessen van 1830. Ja, echt, ja. Hij, geeft, hij zit steeds zo te lachen, Wilfried, maar ja. eigenlijk wil je het niet toegeven. Nou ja, kijk, er moest een monarch... Zo, zo moeizaam de uit moest... dat die oranjes... dat ze toch jammer genoeg ondanks alles af en toe nodig hebben. Ja, er moest een monarch komen, dat, laten we het zo zeggen. Okay. Er moest een monarch komen. Het had ook bij wijze van spreken, als je even een paar pionnen verzet... in het ja. spel van 1813, had het ook meneer Bernard kunnen zijn... die op zoek was naar een troon, uiteindelijk... Het Zweedse koningshuis heeft gesticht. Bij wijze van spreken. Ja, als Oranje ja, zou hebben gezegd. Ja, ja. van nee, ik voel er niet voor. ik blijf in, nee, ik blijf in Engeland. Of, in, of, of waar ook. Dan was, er, ja, dan was er een probleem geweest. maar dan zou het anders oplossen. Maar dan moest de monarchie komen. Dat, dat wel, dat was een verworvenheid. In zover is. het Oranje juist natuurlijk de beste oplossing geweest. Van, en er moest een moderne monarch komen. die de verworvenheden van de Bataafse tijd zou accepteren. En het volk riep om Oranje. dus het was het perfecte samenspel. Ja, het nee, om... ik heb niks. <laughs> ik heb niks... Voor... Tegen Oranje, ik heb ook niks met Oranje. <laughs> ja. Maar... Ja. Ik ja. heb ja, alleen got... iets tegen de orangistische geschiedschrijving... die ja. alles laat opgaan in de vraag van voor of tegen Oranje. Dat is vervelend. Lodewijk ah. Napoleon had ons geleerd dat we het best met een koning konden. Dus um, ja. Uh, ja, dat is ook um, een rol. Ja. Um, maar nu kom ik weer toch even terug op 200 jaar koninkrijk. Die, uh, die prins van Oranje die komt terug naar Nederland. en Die, het is maar hem, die wil eigenlijk helemaal geen koning worden omdat er ook nog andere opties zijn, zeg jij... waarin die mogelijk meer macht aan zich zou kunnen trekken. Ja. Vandaar dat 1813 ook 200 jaar koninkrijk eigenlijk heel raar is... want hij komt terug en hij laat zich soeverein vorst maken. Ja, nou, je moet even echt uitleggen ja. wat nou precies het precies. verschil is... tussen een soeverein vorst en een koning. Want dat, dat, en, en als je het uitgelegd hebt, vergeet iedereen het weer... maar toch ja. even één keer doen. Nou ja, een soeverein, soevereine vorst is de drager van de soevereiniteit. In het beeld van toen is, is, is die democratische periode... dat het volk soeverein was, de soeverein was. Dat was, dat was passé, uh, de soevereiniteit, berustte bij iemand met een monarchale positie. Maar dat had ook een groot hertog kunnen zijn, of een, of een, of een hertog, of wat dan ook. Dus, dus, dus ja. wat dat precies zou worden, dat hing af van een heleboel dingen. En eigenlijk wilde ook uh, uh, de prins ja, maar... van Oranje... Pas, pas echt voluit koning worden. Als hij zeker was, maar dat gaat nou te ver... maar van de vereniging tussen Noord en Zuid. Dus een, een, een serieus, ook qua omvang, serieus te nemen koninkrijk. Maar een koningsstaat wordt hoger dan een soeverein vorst. Nee, nee. is stond... zeggen, een, een, een, een, een, een stadhouder was geen soeverein. De soevereinen van nee. 175, tot 1795 waren de provinciale staten. Die waren de zeven bazen van de zeven gewesten... En de soevereine vorst drukte uit dat anders dan vroeger... de soevereiniteit zou komen te berusten bij Oranje. Maar in welke hoedanigheid en hoe hij zich zou noemen... namelijk Groothertog of, of Hertog of Graaf of Koning... dat hing af van een aantal nog uit te zoeken zaken... weerstanden bij het publiek. Maar vooral eigenlijk meteen al de droom van het Vereniging van Noord en Zuid. Want dan zou je een staat hebben van 5, 6 miljoen... die waardig zou zijn een koningschap te dragen. Wilfried, ja. um, ik heb het idee dat we het gesprek maar pas begonnen zijn. Ja. Ja, maar we gaan het toch mee ophouden. Um, je boek heet 1813 Haagse bluff. Het is uitgekomen bij Van Tilt. En, um, nou ja, we komen er vast nog op terug dit jaar. Want um, 2013 duurt nog een hele tijd. Ik kijk even naar... Uh, volgens mij gaan wij nu naar Rotterdam. Uh, want in Rotterdam is de marathon van start gegaan. En ik neem aan, en die houtkamp, dat het in een druilerige omgeving is gebeurd. Of zie ik dat ja, verkeerd? Helaas wel. Uh, er was toch verwacht dat er... Dat het droog zou zijn in ieder geval, maar het, het misert inderdaad een beetje op deze 33ste keer dat de Marathon van Rotterdam wordt gelopen. Zo'n 10.000 lopers zijn voor start gegaan. 42 kilometer en 195 meter. 12, 13 graden op dit moment. Ideaal zou zijn eh, droog en uh, een graad of 15, nou misschien dat dat... want ze gaan toch uh, ruim twee uur uh, hardlopen... dat dat in de tussentijd wel zal gaan gebeuren. Uh, belangrijkste uh, mensen die hier aan meedoen... Is, zijn natuurlijk de, de Ethiopiërs en de Kenianen. Getu Veleke is een hele snelle. Er wordt uh, erg veel van verwacht. Maar ook van de Nederlanders twee uh, mannen. Michel Butter en Koen Rijmakers die erg snel kunnen lopen. Butter wil graag onder de 2-10 lopen. Dat is nog nooit een Nederlander gelukt op de Rotterdam Marathon... En ook bij de vrouwen, Hilda Kibet, die uh, het Nederlands record gaat aanvallen. Dus ze zijn net begonnen, 10.000 lopers, een prachtig gezicht op de Koolsingel. En uh, ja, twee uur en tien minuten later, dan uh, weten we zeker wie er gewonnen heeft. En die houtkamp, we horen je nog uh, komend uur. U luistert naar OVT, geschiedenis op de radio, bij u gebracht door de VPRO. Het is alweer drie minuten over half elf. De komst van vandaag is van Fidel Frerik. Ja, ik ga ten opzichte van 1813 uh, nog een uh, eeuw ver terug in de tijd. Dan weten we tenminste precies wat we vieren. Afgelopen donderdag was ik bij de opening van in vredesnaam... de tentoonstelling in het Domstedelijke Centraal Museum... over de vrede van Utrecht. Ondertekend op 11 april 1713 in de hal van het stadhuis aan de Oude Gracht. Drie eeuwen geleden dus. Mooie expositie. Niet gemakkelijk om zo'n... Een ingewikkeld diplomatiek steekspel dat zich bijna anderhalf jaar heeft voortgesleept in de domstad, te transformeren tot een pakkende reis in de tijd. Dat is ze goed gelukt in het Centraal Museum. De kleine geschiedenis in dat stadje binnen de Singels met amper 30.000 inwoners, verbonden met de grotere van bloedige slagvelden en ongenaakbare potentaten. In allerlei geschriften wordt opgemerkt dat we lange tijd geen enkele belangstelling hadden voor wat nu wordt gezien als een evenement van nauwelijks te overschatte historische portée. In Alkmaar begon de victorie, in Utrecht het Europese denken. We hadden dat momentum verdrongen, want ja, met de vrede van Utrecht werd met zoveel woorden bevestigd dat het met de Gouden Eeuw en vooral ook de wereldmacht van de Republiek echt was gedaan. En inderdaad, als geboren en getogen Utrechter kan ik me niet herinneren dat deze glorieuze bladzijden uit de stichtse geschiedenis ons op de een of andere manier werden bijgebracht, laat staan dat er een paplepel aan te pas kwam. Utrecht mag dan tot diepe droevenis van de pleitbezorgers... zijn uitgeschakeld als culturele hoofdstad van Europa. Dankzij 1713 is de stad al veel meer geweest. 18 maanden lang centrum van de wereld. Politieke en diplomatieke hoofdstad van Europa. Met uiteindelijk een zo intens cultureel leven... dat het predicaat culturele hoofdstad er zo aan vastgeplakt kon worden. Met dank aan Georg Friedrich Händel met zijn... Utrecht te deum en Utrecht jubilate. De vrede van Utrecht geloofd en geprezen. Dat alles hebben we ons pas sinds kort willen herinneren. En dat terwijl Utrecht toch, zo blijkt nu, het Jalta van de 18e eeuw is geweest. Of misschien moet ik het zelfs omdraaien. En is Jalta het Utrecht van de 20e eeuw? Goh, dacht ik lopend over die tentoonstelling in het Centraal Museum. Op zulke historische grond ben ik toch maar geboren. Utrecht hoeft dus niet voor eeuwig een subtopper te zijn. In de wetenschap waar de verschillende buitenlandse delegaties domicilie hadden gekozen, kijk ik nu heel anders naar sommige mij zo welbekende panden in de oude binnenstad. Daar dus op de Oude Gracht 99 zaten de Fransen, de Savoyen op drift nummer 4, de Polen en Saxen op 19, de Portugezen op 64 en 66 aan de Kromme Nieuwe Gracht, vlak naast de Oude Remonstrantse Kerk waar ik als kind kwam in de tijd dat de VPRO nog vrijzinnig protestants en heel erg Dominee Spelberg was. De Portugezen gaven de mooiste en wilderigste feesten... met dure dames uit heel Europa. Utrecht, culturele hoofdstad in de breedste zin van het woord. Frans Timmermans, onze zeer polyglotte minister van Buitenlandse Zaken... verrichtte de opening van de expositie... samen met de Franse ambassadeur en onder toeziend oog van zijn Spaanse collega. De Britse ambassadeur was opvallend afwezig... Timmermans stond tegenover een muur met die voor een Nederlandse bewindsman... zo vernederende uitspraak van de toenmalige Franse delegatieleider Melchior de Polignac. We onderhandelen chez vous, de vous, sans vous. Bij u, over u en zonder u. Rillingen kreeg de minister er nu nog van. Ook al omdat een Britse diplomaat niet zo heel lang geleden maar wel voor voorsmisters aantreden natuurlijk... een even vilijn zinnetje op Den Haag had uh, losgelaten. Nederlanders zijn vaak heel verstandig, maar zelden relevant. Timmermans vertelde het zelf, ter lering en de vermaak... in perfect Oxford-Engels, met bijbehorende stif upperlip, als ware hij zelf die Britse diplomaat. Als om die boer met kiespijn voor te zijn. Er werd gelachen en zijn gevoel voor humor alom geloofd. Maar één ding was duidelijk. Als minister van Buitenlandse Zaken wenste hij never nooit tegen dat soort zinnetjes aan te lopen. ja. ja. En dat allemaal naar aanleiding van 1713, hè? Allemaal naar aanleiding. Ja. Prachtige expositie. Zeer aan te raden. Philip, bedankt. Uh, er is iets uh, vreemds, niet alleen met onze oude, maar ook met onze jonge politieke geschiedenis. Er liepen en lopen allerlei figuren in rond die maar geen geschiedenis willen worden. Die we maar niet als historisch verschijnsel kunnen zien. Pim Fortuyn is er zo een, Jan Marijnissen is er zo een. En wat te denken van Geert Wilders? Zal hij ooit geschiedenis worden? Zullen we ooit gewoon naar hem kunnen kijken als historisch verschijnsel? Geert Wilders, populist en Politiek vernieuwer. Politicus, Politicus begonnen voor de VVD in de gemeenteraad van Utrecht, alweer Utrecht, en geëindigd als leider van zijn eigen politieke partij, de PVV. Ja, deze week verscheen het boek rondom Wilders. We zeiden het uh, in het begin van het uur al, een portret van de PVV en geschreven door historicus Koen Vossen. Koen Vossen zit bij ons aan tafel en we gaan inderdaad uh, met Koen praten over het historisch verschijnsel. Jawel, Geert Wilders. Je schreef eerder een dik boek over kleine populistische politieke partijen in de jaren 30 en uitlopend tot ergens in de jaren 60: van Boer Braat tot Boer Koekoek. Uh, en dan beschrijf je in dit boek dat je uh, een verkiezingsbijeenkomst uh, uh, bezoekt van de PVV, althans, een, een, een kandidatenlijst wordt daar gepresenteerd. En dan zeg je. Als Vermoed ik toch als schrijver van dat boek over die rare kleine populistische bewegingen uit de jaren 30 tot en met de jaren 60. Uh, ik herkende de sfeer. Leg eens uit, wat herkende je precies? Wat rook je? Wat voelde je? Nou, ik herkende een, een deel van de sfeer. Uh, uh, allereerst het, uh, het gebrek aan belangstelling van partijleden zelf... Uh, er waren er nou 200, misschien 250. Hè. Dus uh, we hadden niet te maken met een, uh, een partij uh, die leek uh, erg machtig te zijn. Uh, dat in de eerste plaats. De tweede plaats, het wat knullige amateurisme... Uh, de wat grote ronkende woorden. Hè. Wilde sprak toen, weet ik nog, dat op 12 september, dat was de dag van de verkiezingen, dan zou de bevrijding van Nederland beginnen. Hè. Dus dat soort ronkende woorden. Aan de andere kant, hè, beschrijf ik ook in die inleiding, is het curieuze, natuurlijk bij de PVV, dat dat element zit erin. Maar aan de andere kant eh, hebben we te maken met een partij... die anderhalf miljoen kiezers eh, had op dat moment. Eh, Wilders, die daar hoogst persoonlijk voor had gezorgd... dat we überhaupt moesten gaan stemmen weer. Hè, door eh, de, de stekker uit het kabinet te trekken. Eh, een man die ervoor gezorgd heeft... dat Nederlandse diplomaten overuren moeten maken... Uh, tegelijkertijd stond ik daar achterin... Uh, uh, na anderhalf uur wachten met allerlei beveiligingen. Ja, want je kwam er niet zomaar in. Ik kwam er niet zomaar in. Het lijkt een beetje alsof je een transatlantische vlucht neemt... als je naar een PVV-bijeenkomst gaat. Het zijn ja. allemaal veiligheidsmaatregelen. Het is een, je wordt gescreend en... Ik mocht achterin een journalistenvak plaatsnemen. En daar stikte. Er waren meer journalisten, leek het wel, dan PVV'ers. En die kwamen ook overal vandaan. Ik hoorde Spaans, ik hoorde Duits, ik hoorde Frans, ik hoorde Engels. Dus... Nou, en, en, dat leek dus weer helemaal niet op wat ik gewend op was. Op het amateurisme van het PVV. Precies, toen. dus uh, een rare combinatie. Ja, je, je schrijft in je inleiding, en dat citeer ik maar even... de PVV en Wilders die wil je beschrijven als historisch fenomeen... als iets uit een andere tijd dat moet worden verklaard en uitgelegd aan tijdgenoten. Nou, toe maar, dat vind ik nogal... Ja, nou, ja, laten we zeggen, het is brutaal, maar ook wel fascinerend dat je dat schrijft. Wat uh, zien wij tot heden allemaal over het hoofd? En waar kijken we. Hoezo? Kijken we verkeerd? Of wat. wat vertel het. Nou ja, ik. Uh, uh... Ik heb zelf wel eens een opiniestuk geschreven over de PVV. En wat dan opvalt is: tegenwoordig kan iedereen reageren op dat soort stukken. Is dat je zowel van voor als tegenstanders het nooit goed kunt doen? Je krijgt echt enorm veel rotte vis, wordt je voor uitgemaakt. Want nou ja, voor de ene ben je te vergoeilijkend. En de andere die vindt, sommigen vinden dat je überhaupt geen aandacht eraan moet besteden. Ieder woord is er één te veel. Sommigen vinden het te vergoelijkend. Anderen vinden we. Ja, nou, dat is weer iemand van de linkse kerk, hè, die laat zich weer uit. Dus eh, dat, hè, dus dat enorme felle. Nou zijn dat natuurlijk de, de, de mensen die reageren. Maar bijvoorbeeld, ik, ik moest ook denken toen op een gegeven moment... Eh, kiezersonderzoekers hadden eh, geconcludeerd, gewoon op basis van cijfers... dat de PVV aanhang wat aan het normaliseren was. Dus daarmee bedoelde ze... enkele individuele Ingrid de gewone... Nou of, ja, of de kiezers ieder, meer, er meer. Henk en Ingrid dan we dachten. Nou ja, nee meer. De, de kiezers op de, uh, de PVV kiezers lijken veel meer op gewoon de normale op Nederlanders. Mensen. Dat bedoel ik eigenlijk Precies. ook. Henk en Ingrid zitten ja. overal door alle lagen heen. Dat was geconstateerd. Ja. Vervolgens kwamen er verschillende intellectuelen. die spraken daar schande van. dat het woordje normalisering was gebruikt. Want dat was toch helemaal niet normaal. dat mensen op die partij stemden. Dus maar, dan, spreek, dan gaan er dus. dus de, de term normaal. in gewoon. ja, ik zal maar zeggen. een, een neutraal. empirische zin. en in normatieve maar, zin. die spelen dan weer de hele tijd door elkaar heen. Komt uiteindelijk hierop neer dat. dat Nederland geneurotiseerd. Ja. Uh, wil dus kijkt? Nou ja, kijk, het is natuurlijk. een eigen tijdspolitiek verschijnsel. Het is natuurlijk heel moeilijk. om met afstand naar te kijken. Maar in het geval van de PVV is dat wel heel erg moeilijk. Goed. Daar blijkt, uh, uh, ik citeer in de inleiding Menno Ter Braak... He, die dat in de jaren 30 over de NSB ook zei... van he, ik herken mijn vrienden aan hoe ze tegenover de NSB staan. En dat geldt nu ook een beetje voor de PVV natuurlijk. Goed. Laten we proberen even inderdaad wat afstand te nemen. Uh, en naar het leven van Wilders kijken, even kort zijn cv doornemen. En dan het eerste wat opvalt als je je boek bekijkt... dit was een man waarvan de eerste 30 jaar van zijn leven... niemand wat van verwachtte. Leg het uit. Nou ja, de eerste 25 jaar zou ik uh, willen zeggen. Uh, nou ja, ik, ik, uh, als je kijkt naar de jeugd van Wilders. en je vergelijkt het vooral met zijn generatiegenoten in de politiek. Pechtold, uh, uh, Rutte, uh, uh, Wouter Bos. dan valt één ding heel erg op. Wouter Bos. Rutte pechtelt waren, ja, wat ze in het Engels wel mooi noemen, high-potentials. Al heel vroeg was duidelijk van dit zijn uh, uh, jongens met heel veel talent, twee studies. Uh, uh, Rutte was al voorzitter van de JOVD, Wouter Bos die studeerde twee studies cum laude af. Nou, noem maar op. En Geert, en Geert uh, ja, uh, zeven jaar over de HAVO uh, gedaan, uh, vervolgens wat gaan rondreizen door het Midden-Oosten. Uh, kwam bij een, een, een, een zorgverzeer of een, een, een soort corporatistische organisatie terecht. Daar had hij een baan, ja, een weinig opvallende baan. En dat duurde zo tot zijn 26 e eigenlijk. En met heel veel geluk, hij was ook niet politiek actief of zoiets. Hè? Hij, met heel veel geluk, uh, eigenlijk kwam hij toen aan een baan op het Binnenhof bij de VVD. En ja, dat was, dat was de, het begin. Als fractiemedewerker Als fractiemedewerker, ja. uh, omdat ze toevallig iemand nodig hadden op het gebied van sociale zekerheid, want daar wisten veel liberalen uh, niet zo gek veel van de, uh, vanaf. En hij wist daar heel veel vanaf. En hij werd dus aangenomen, uh, ondanks dat hij dus geen uh, ja, lid was geweest van de JOVD, of een uh, academische studie achter de rug had. Dus ja, in die zin vond ik dat heel opmerkelijk, dat dat een heel ander soort uh, ja, aanloop is, aanloop naar is geweest aan die politieke carrière. Ja. Ja. Nu kennen wij de man tegenwoordig met hoe je daar, nee, als een man met een missie, uh, wanneer is hij een man met een missie geworden? En wat was dan zijn missie in eerste instantie? Nou ja, daar heeft hij zelf wat verschillende uh, verhalen over. Uh, dat is altijd heel aardig. Als je uh, interviews met politici door de tijd heen uh, leest... Dan, uh, dan wisselen ze nog alles van, uh, uh, uh, van autobiografisch verhaal. Uh, in zijn laatste boek schrijft hij bijvoorbeeld dat hij in uh, uh, Cairo... Uh, als backpacker een keertje uh, enorm ziek is geworden. Uh, hij had uit uh, kraan gedronken. En, uh, water dus. Uit de water de kraan, uit ja. de kraan gedronken. en Nou ja, dat staat in iedere reisgids dat je dat beter niet kunt doen. Maar de conclusie die Wilders daaruit trok... hij zal toen twintig zijn geweest is... Dat zo schrijft hij dat in zijn laatste boek... dat de islam toch echt een vernietige invloed heeft gehad... op de beschaving in Egypte die ooit zo groot was... En dat was een soort openbaringsverhaal. Dit, dit was zijn, Polini, zoals dat officieel heet, Paulinische bekeringsverhaal. Zo beschrijft hij dat in zijn autobiografie. Ja. Toen kreeg hij het grote inzicht. Ja. En dat dat, dat en noemen dat wij een achterafconstructie toch? Dat eigenlijk? is een enorme ja. achterafconstructie. Want het blijkt uit alle interviews uh, die door de tijd heen met anderen zijn uh, gehouden. Maar ook uit eigen interviews. Dat tot 2000 hij heel erg geïnteresseerd was in het Midden-Oosten. Hij had heel veel met Israël. Maar hij had uh, uh, nog niet dat, die enorme obsessie met de islam. Goed, je zegt op het goede moment... we gaan even naar Geert Wilders zelf luisteren... waarin u precies het hierover heeft. Uh, want ik heb al van begin af aan duidelijk gemaakt... dat uh, ik uh, niets heb, dat de VVD niets heeft tegen de islam. Het gaat niet om een religie. Uh, in tegenstelling tot uh, Pim Fortuyn uh, die oproept tot een uh, kruistocht of dat is dus een koude oorlog ja. tegen de islam... wat een verwerpelijke opmerking is... omdat hij daarmee alle moslims op één hoop gooit heb ik van begin af aan gezegd, islam, daar is niets mis mee. Het is een te respecteren godsdienst. Ook de meeste moslims in de wereld, maar ook in Nederland... zijn, zijn goede burgers waar niets mis mee is. Het gaat om dat kleine stukje moslim-extremisme. Dus ik ben mij niet aan het richten op de islam... omdat het de islam is. Integendeel, ik heb niets tegen de islam. Twee dingen zijn hier belangrijk. A, dat hij zegt, ik, heb, ik richt me op dat moslimterrorisme. En Het is net na 9-11, als ik het goed heb, twee weken daarna... bij de uitzending van Barente van Dorp... En hij zegt, tegelijkertijd, hij niks tegen de islam heeft. Nou, dat moslimterrorisme heeft hij vastgehouden. Dat andere heeft hij, voor zover we hebben kunnen beoordelen... enigszins is hij van standpunt veranderd en heeft hij dat verruimd. Wanneer en wat is er gebeurd waardoor hij is gaan schuiven... en gaan radicaliseren ten opzichte van de hele islam? Kunnen we dat traceren, behalve dat rare politische bekeringsverhaal... van Cairo, wat je net vertelde, maar is, zijn er ook serieuze momenten aan te wijzen? Uh, nou ja, kijk, dat, dat, dat stukje moslim-extremisme waar hij het over heeft... dat is in zijn gedachten uh, steeds grotere vormen gaan aannemen. En er zijn denk ik een paar belangrijke uh, ontwikkelingen. Uh, uh, ik denk dat hij vrij snel uh, zich er meer in zijn gaan verdiepen. En al geheel kwamen er, kwam er steeds meer verhalen dat er met de islam zelf iets mis was. En... Uh, uh, Anjaan Hirsi Ali schijnt daar een belangrijke uh, factor in geweest te zijn. Uh, maar van heel groot belang is natuurlijk ook geweest uh, de moordaanslag op Theo van Gogh. Uh, waardoor hij uh, onder permanente uh, beveiliging is gekomen. En ja, hij. Nou ja, continu herinnerd wordt. Hè, dagelijks aan uh, dat er iets mis is in zijn, uh, in zijn ogen met de, met de islam. Hij krijgt nooit een weerlegging daarvan, als het ware. Ja, en hoe zit dat eigenlijk in zijn eigen partij? Want je hebt ook onderzoek gedaan, of ja, mogen we partijen. In, laten we maar zeggen, in zijn beweging. Is dat echt? Wordt dat werkelijk zo breed gedeeld als, wordt, als we denken? Of? Toen komen ook andere is, dingen tegen. Kijk, Wilders die heeft een hele uh, uh, ja, grote theorie, ja. zal ik maar zeggen... over Arabië, over de islamisering van Europa. Bijna een soort complottheorie. Nou, Die grote theorie die wordt lang niet door iedereen gedeeld. Sommigen kennen hem niet eens uh, binnen de partij. Maar er is wel een soort algehele uh, gevoel... dat immigratie, islam, integratie, dat dat zo'n beetje één... Thema is en uh, uh, dat dat in Nederland, uh, nou ja, dat het daar niet goed mee voor staat. Dus dat is wel een breed gedeelde uh, idee, maar die specifieke dat grote verhaal over hè, wat Wilders eigenlijk vooral in zijn laatste boek beschrijft, dat de hele uh, wereldgeschiedenis uh, vanaf uh, de 8e-7e eeuw een beetje terug te brengen is tot een strijd tussen het Christendom en de Islam, dat wordt door weinig uh, partijgenoten die ik althans heb gesproken uh, gedeeld. Niet breed gedeeld, goed. Laten we even stilstaan nog bij dat historisch verschijnsel Wilders. En laten we even luisteren naar twee politici... die misschien niet geheel toevallig vooraf gingen aan het verschijnsel Wilders. Minister-president, u bent minister-president van alle Nederlanders. Dus ook mijn minister-president. Wij willen een inhoudelijke verkiezingsstrijd voeren... zonder demonisering... Ja. Voorzitter, dit is de eerste interruptie die ik pleeg in ja. van drie uur. Dus ik vind alles prima, ja. hoor. Maar ik, ik vind ook aan alles aan prima, maar ik, al ik al kijk naar testen. de avond die voor even, ons ligt. Even dimmen, even dimmen. Even een vraag stellen. Ja, herkenbaar, denk ik. Fortuin vlak na het taartincident in 2002. En Jan Marijnissen in 1997 tegen Kamervoorzitter Wijsgras. Weis, uh, nou ja, het bekende even dimmen en niet effen dimmen... zoals je dat overal hoort, nagepraat. Um, Koen, deze twee... Cruciaal of niet? Zonder fortuin, geen marijnen, ge geen wilders. Om even het in de stelling te vragen. Nou ja, ja dat zou je misschien wel zo kunnen zeggen. Uh, zonder fortuin. Uh, nou ja, zonder Bolkestein geen Fortuin, zou ik bijna willen zeggen. Uh, Want uh, Fortuin heeft heel veel van zijn ideeën eigenlijk van Bolkestein overgenomen. Hij heeft ze alleen wat, wat, wat feller uitgedragen. Hij heeft ze uh, dus, uh, in bepaalde opzichten ook uh, uh, uh, wat radicaler gemaakt. Maar uh, uh, of het gaat om termen als cultuurrelativisme, waar die mee aankwam... dat was al een term die Bolkenstein gebruikte. Uh, uh, Euroskepsis, hè, dus uh, skepsis tegenover de Europese eenwoning... was hij niet de eerste mee, uh, Fortuin. Dus uh, dat, dat, daar zag je bij Bolkestein die elementen zag je al. Um, wat heel belangrijk is geweest, Wilders was een echte leerling van Bolkestein. Uh, Bolkestein vertrekt uit de VVD, uh, Dijkstal neemt het over en gaat weer naar het midden toe. En vervolgens blijkt dat die potentie voor dat geluid van Bolkestein... blijkt weer bij Fortuyn zo enorm groot te zijn. En ja. nog interessanter, uh, het blijkt buiten de gevestigde partijen te kunnen. Ja. Je blijkt dus... met een nieuwe partij blijkt je groot succes te kunnen hebben. Er is, er nou. is dus een soort gat in dat, in, dat ja. in dat electoraat... wat het oude stelsel niet meer kan, uh, kan opvullen. En daar springt Fortuyn in, daar springt Marijnissen in, daar springt Wilders in. Ja, Marijnissen op een iets andere manier. Nou ja, manier, goed, maar... maar... Met alle verschillen van die? Ja, misschien ja. toch even iets uitleggen over Marijnissen dan. Nou ja, Marijnissen die, die is, is uh, eigenlijk uh, op dezelfde manier... maar dan aan de linkerkant. Hè. De PvdA trekt naar het midden en dan ontstaat aan de linkerkant ook een gat. Dus uh, in die zin wel anders. Maar hetzelfde uh, idee, ik denk bij uh, Marijnissen... wat hij heeft aangetoond, is dat je met een nieuwe partij... succes kunt hebben en uh, kunt blijven hebben... Uh, en dat is anders geweest dan de LPF. En daarom heeft hij ook uh, Wilders heel veel naar de SP gekeken. Als een partij die, die uh, dat succes kan vasthouden. En die een soort model en wat heeft wat is gekeken. dan het geheim van dat model... Wat, de, wat Wilders heeft afgekeken van de SP... en hoe past Wilders dat dan vervolgens toe? Uh, dat geheim is... Uh, uh, uh, in de Tweede Kamer een indruk maken van enorm activisme. En dat doe je door ontzettend veel Kamervragen te stellen... door de ene naar de andere motie in te dienen... Uh, door een bepaald taalgebruik uh, te bezigen. We worden net Marijnissen al met even dimmen. Dat, dat blijft hangen. Uh, door uh, heel goed te, uh, uh, ja, te weten wat media interessant vinden. En media vinden vaak nieuwtjes interessant. Dus permanent met een stroom van nieuwtjes te komen. Van nou ook steeds die kamervragen. Ehm ook door een eigen jargon, een eigen idioom te creëren. De, de SP had dat heel goed. En dat ook door iedereen gehanteerd wordt binnen zo'n partij. Dus dat iedereen hetzelfde, met dezelfde mond spreekt. Dus de SP deed dat heel sterk met termen als neoliberalisme... vrije marktfundamentalisme, eh, eh, Europese superstaten. Nou, de PVV echt van hoog tot laag spreken allemaal over henk en ingrid... theedrinken, eh, islamisering, dimmies. Dat soort termen die ja, heel herkenbaar meteen PVV zijn... En dat zorgt ervoor dat op het moment dat jij je verkiezingscampagne begint... dat die boodschap allang is doorgedrongen tot, tot in alle uithoeken van het land. Het is eigenlijk zoals de reclame werkt. Je maakt ja. een sterk merk en je zet Precies. het merk neer. Precies. En dat is wat de, de oude tussen aanhalingstekens de oude politiek... want daar had ik nog niet ook de termen gaan gebruiken... Ja, ja. maar zo zie je hoe het werkt... Uh, wat meer moeite in me heeft kennelijk. Ja, die hebben daar een stuk minder mm. moeite mee. Kijk, binnen partijen als de, de PvdA en het CDA... Die, die, ja, die, die hebben die communicatieve discipline... Hè, dat iedereen hetzelfde woord gebruikt. Ik bedoel, als Samson niet zegt... dan zal de volgende dag weer een ja, ander 100... PvdA, mastodont, weer vervolgens iets anders zeggen. En bij het CDA hetzelfde. De PVV en de SP spreekt iedereen met ja, dezelfde taal. Maar gelijke neuzen. Gelijke, en dat, neusen, dat dezelfde maakt een hele krachtige op. indruk. Ja. Als, als we nu naar de geschiedenisboekjes over 30 jaar gaan kijken... en dan hebben we een passage, of misschien wel een, een heel hoofdstuk... over de Nederlandse politiek vanaf de jaren 90-2000... waarin drie namen voorkomen. Fortuyn, Marijnissen en, en Wilders... Uh, wie krijgt dan een sterretje? Als het belangrijkste vernieuwer? Uh, ja, dat is een hele ingewikkelde nou ja, vraag. Je hebt een paar seconden voor. Ja, ja nee. Uh, um, nou ja, Fortuyn is natuurlijk uh, degene uh, geweest... Die, die de boel heeft opengegooid. Hè? Dus uh, op, op een... Ja, op een manier, ik zou bijna zeggen, Fortuin is, is de, de, de John F. Kennedy... En, en Wilders is de Lyndon B. Johnson, uh, om het even op zijn Amerikaans te zeggen. Dus Kennedy was degene die Koen. kort was, ja. maar, maar, maar kort maar kracht, maar Johnson... Die, die... Koen, Vossen, dat doen we het mee. Dank, ja. <laughs> Dank voor je komst. Okay. En wie er meer over wil lezen, het boek is uitgekomen bij uitgeverij Boom... en het heet dus Rondom Wilders. En dit is het... Uh, Eind van het eerste uur, volgend uur, onder meer de geschiedenis van het gelukkige Nederlandse kind. Want Nederlandse kinderen zijn namelijk de gelukkigste ter wereld, weten we, van UNICEF. Heel graag tot zometeen.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 Neem geen enkel risico. Verhoog je examencijfer met de Luzac-examentraining. Schrijf je nu in op luzac-examentraining.nl Weer een relatie? Mensenrelatie.nl Dit is Radio 1.